Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ga zo snel mogelijk weg uit Afghanistan, die oproep doet de Nederlandse ambassade daar. De Taliban rukt op en dus is het niet veilig in het land dan nou, is het onzeker hoe de situatie straks is op het vliegveld in de hoofdstad, zegt correspondent Aletta André. Dat wordt nu nog beveiligd door de Amerikanen, maar dat blijft niet zo. Dat houdt op, die, die zullen ook vertrekken. En er is kans dat er daarop steeds meer vluchten zullen worden geannuleerd of gestaakt. Dat luchtvaartmaatschappijen het niet meer veilig zullen vinden. Dus, uh, ja, dus de ambassade adviseert het is beter nu te vertrekken. Volgens buitenlandse zaken zit er nog een klein clubje Nederlanders in Afghanistan. Ook de Verenigde Staten, Frankrijk en Australië roepen hun inwoners op om naar huis te komen. Er is opnieuw een Duitse coach weggestuurd bij de Olympische Spelen. De vrouw wordt verdacht van het mishandelen van haar paard. Op videobeelden is te zien dat ze bij de moderne vijfkamp een paard met haar vuist stompt omdat het dier een paar keer weigerde. Eerder deze spelen werd er ook al een Duitse wielercoach naar huis gestuurd vanwege racistische opmerkingen. Een automobilist in het dorp Garrelsweer in Groningen heeft er vannacht alles aan gedaan om aan de politie te ontkomen. Hij kreeg een stopteken waarna hij zijn auto aan de kant zette en wegrende. Uit paniek sprong hij daarna het water in. Het was te vergeefs, de politie kon hem omzingelen en arresteren. De man had geen geldig rijbewijs en had ook verschillende soorten drugs gebruikt, meldt de politie. En je ziet ze op steeds meer plekken opduiken, de deelscooters. Heel handig, maar in Den Haag zijn ze er wel een beetje klaar mee. Veel mensen zetten die scooters zomaar ergens neer. En dat is vervelend voor mensen met een handicap of een visuele beperking. Zoals Marcel. Hij is blind en loopt met een geleide stok. Ja, heel lastig. Uh... Het is leuk voor de jonge jongelui dat je zo snel een scootertje kan huren. Maar laat ze dat dan ook dan wel netjes weer op een goede plaats zetten. Dan moeten wij omheen. Wij lopen er tegenaan. De gemeente Den Haag is een campagne begonnen om mensen duidelijk te maken waar ze die deelscooters moeten achterlaten. Heb ik het weer nog. Soms zon, lokaal soms een buitje. Vanmiddag trekken er over het hele land buien over met kans op hagel en onweer. Aan zee staat een flinke wind. Het is 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 I'm Dat was muziek van Honey, Met zo klein als jij. Daarvoor hoorde uw vader Abraham met Zo is het leven. En de volgende dame is Willeke Alberti. Eigenlijk een naam van Willy. Albertina Verbrugge, geboren in Amsterdam op 3 februari 1945. Nederlandse zangres en actrice...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 It's me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 Maar we doen ons best om de kwaliteit een beetje omhoog te brengen. U hoorde dus zojuist muziek van Anneke Greulow. Het brandend zand. Ook hoor u de trekvogels. Met de vrijheid is de grootste schat. Onderweg zometeen Conny van der Bos, ook Rob De Nijs komt eraan. Maar nu eerst de nummer van Mieke met de schoenpoetsers van Santiago. Hij woont in een krot aan de rand van de.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 Jaki wandenhoek, en iedere ging zijn eigen weg en Shaki... Maak zich geen soldaat. Ik denk nog vaak aan kleine Jack, groot in het kattenkwart. Vlug als quick, de held de schrik van de buurt en onze straat. Speelbaar, altijd klaar voor het hapen van een koek. Een ruitkap was een schot van Shaky van Een ruik kapot, dat was een schot van Shaky van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 Hij was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den Helden tot den dreig. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het krijsen. Wel, de was hij wel in hart en ziel. De prins sprak op inspectie tot de major van de compagnie.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 de prins. Hij marcheerde, want en helder tot een bril. Hij had geen geld, er was geen helder. hij Hield niet van het grijze wel, voor de wetter was hij weer in hart en ziel. Jan Klaassen zei vaarwel, mijn lief, ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar.